Hier in Boekraad met het NWS journaal. De Oekraïense kerncentrale Zaporizhia is alleen nog met een reservekabel aangesloten op het stroomnetwerk. Atomwakoont IAEA meldt dat de verbinding met de laatste hoofdaansluiting is verloren. Via de noodkabel levert de centrale nog wel stroom aan het landelijke netwerk. De kerncentrale is al maanden in handen van de Russen. Die zeiden eerder vandaag dat er vanwege technische problemen geen stroom meer wordt geleverd aan gebieden die onder Oekraïnse controle staan. Maar de IAEA-inspecteurs bij de kerncentrale kregen van het Oekraïnse personeel te horen dat er nog wel stroom werd geleverd via de reservekabel. In de Amerikaanse staat Mississippi heeft vandaag urenlang een gestolen vliegtuigje rondgevlogen. De piloot dreigde het toestel te laten neerstorten op een filiaal van de Walmart supermarktketen. Onderhandelaars van de politie wisten contact met hem te krijgen... en overtuigden hem uiteindelijk om het vliegtuigje te laten landen. De man bleek geen vliegbrevet te hebben. Hij wordt vervolgd voor diefstal en het dreigen met terrorisme. Stranden in Gibraltar en Spanje raken vervuild met olie die lekt uit het vrachtschip dat deze week bij Gibraltar aan de grond liep. Bergingsteams proberen zoveel mogelijk stookolie uit het schip te pompen. Eén tank is bijna leeg, maar het leegpompen van de tank aan de voorkant van het schip is moeilijk omdat de boeg onder water staat. In Moskou is oud-Sovjet-leider Mikhail Gorbachev begraven. Hij overleed deze week op 91-jarige leeftijd. Eerder op de dag namen duizenden mensen afscheid van Gorbachev. Onder hen ook prominente politici, maar president Poetin liet verstek gaan. Zijn drukke agenda zou hun bezoek niet toestaan. Gorbachevs laatste rus rustplaats is naast zijn vrouw Raisa. Het weer, vanavond nog lang warm. In het zuiden kan er lokaal een bui voorkomen. Vannacht koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen wolken en zon en net zo warm als vandaag.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 dat zo mooi wordt gezegd, het is uh, mega druk in Zandvoort en uh, het uh, aantal uh, inwoners van Zandvoort. Dat is uh, uh, uh, uh, het, stelt niks voor bij, uh, uh, bij het aantal bezoekers. Want uh, ik geloof dat we richting de 300.000 bezoekers gaan en dat allemaal om te kijken of uh, Max Verstappen wederom in eigen land tijdens de Grand Prix van Nederland hier in Zandvoort de Formule 1 de uh, positie gaat behouden op de nummer 1 of die gaat winnen morgen en dat horen we allemaal uh, morgen. Uit het eind van de middag begint morgen om drie uur. Vanmiddag hadden we natuurlijk uh, de kwalificaties. En uh, ja, we zijn benieuwd wat uh, Max Borgen allemaal voor ons gaat brengen. En bij CFM Zoffert houden we zeker op de hoogte. Nu niet meer, want dit is vanavond gewoon lekkere stapavond, dansavond, Leuke feestjes in Zandvoort. En ook hier op de radio. We zo dus worden we Disco Curls met Tiger Eyes. Natuurlijk uh, van de Rocky, hè. The Eye of the Tiger. Ik klik een beetje verkouden. Nee, geen corona. Alhoewel, volgende maand hè, is hij weer terug. Corona. Je hebt het niet van mij, maar ik kan je vertellen, half september gaan alle vaccinatielocaties van de GGD weer zeven dagen per week open, dus je gaat even denken, hoe zo dat. Muziek, daarvoor zit je aan hier radio gekluisterd, AP Vince, Chuck Roberts en Sidney James But Jack Had A Groove, door het hier nu in de Nightwalk. In the game, Jack, and Jack had a groove, and from the food... Ballroom. And while one day business is going down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 Ja, David. Stranger Days of Future, Tobiros Mazelle en I Found House. En Ik weet het weet, maar uh, ja, ik denk dat het ook door jou mede zal komen. Het nummer Ferrari van James Hype en Mickey Del Rosa is het meest beluisterde nummer van de zomer van 2022 op Spotify in Nederland. De streamingdienst deelde donderdag een lijst met de meest gestreamde liedjes van de afgelopen drie maanden. Waar Ferrari in Nederland bovenaan staat. Is dat internationaal as it was van Harry Styles? Is het hier dus uh, Ferrari van James Hype? Nou, we zijn benieuwd wat uh, Ferrari morgen gaat brengen. Maar in ieder geval, ik weet bijna zeker dat Max het voor blijft, maar hè, het blijft spannend natuurlijk, want ja, hè, we gaan het morgen allemaal meemaken. CFM Zandvoort, race Radio. op, CFM Zandvoort en uh, ik heb nog even wat nieuws voor je. Carl Cox, die oude man, kan beestachtig draaien. Eric Prins en Bakermat, die treden in oktober op tijdens de AD eventueel Amsterdam Dance Event. Ook onder andere Emile Lens, Brennan Hart, Carista Charlotte de Witte, Harris Drew en San Holo vindt er jaar hun weg naar Amsterdam... ...maakte de organisatie donderdag bekend. Het gaat allemaal gebeuren. In oktober zet dat in je agenda. Het ADE, een van de meest toonaangevende festivals ter wereld... ...op het gebied natuurlijk van de elektronische muziek. En het vindt allemaal plaats tussen 19 tot en met 23 oktober... ...op uh, meerdere locaties in Amsterdam. Het team van Zandvoort, Nightwalk, muziek. En ik klink echt beroerd, ik weet het, mijn excuses. Muziek nu, Dark Souls, met Anyway in de Low Stepper Remix. You're not trying to win your winnings, you're not trying to win your winnings, you're not trying to win your Als Brown en Marta was met Jumping. Alleen in de hoe Extended Remix. Want uh, ja, het nummer is natuurlijk een gouden oude klassieker. En hij is teruggebracht in een nieuw jasje 2022. En daarvoor Black and Crown. En Lisa met haar name is Billie Jean. En ook Black and Crown is uh, een productieteam. Wat eigenlijk alleen maar oude nummers in een nieuw jasje stopt. En dat doen ze eigenlijk 99,9 uh, keer uh, als ze er een uitbrengen. Vind ik hem persoonlijk fantastisch. En ik denk jij ook. zand Zandvoort, de party update. Wat een leuke feest. ...zijn er allemaal gaande op deze zaterdag 3 september. Het raceweekend, het Grand Prix weekend, het Grand Prix van Nederland... ...oftewel de Formule 1 hier in Zandvoort... Zoals altijd beginnen we eerst met de Brainwash in de Escape in Amsterdam. Het begint om 11 uur duurt tot 5 uur in de ochtend in de Escape. En voor meer informatie check de website escape.nl. Met onder andere onze eigenzanders zijn Raimundo, Laura van Dam. Lotte en MC is Janko. Dat vanavond uh, Brainwash in de Escape in Amsterdam. Dat is iets doorlopen. Aan de rechterhand komen we bij, uh, bij Club Air. Daar is vanavond throwback every Saturday. Dat begint om 10 uur. Duurt tot 5 uur in de ochtend Club Air, Hip-hop en RB. En voor meer informatie uh, check er.nl of uh, throwback. Back afgekort alleen de letters.nl. Dan vind je al die informatie. En natuurlijk uh, vanavond nog een wekelijkse feestje. Encore samen met Atje. Begint rond de klok van middernacht, duurt tot vijf uur in de ochtend. En Encore natuurlijk elke week in de Melkweg. En dat is ook hip-hop en RB. En voor meer informatie, check de website encoreamsterdam.nl of melkweg.nl. En onder andere Atje natuurlijk en Friends, Zoin, Lee Mills, Abstract, Superior, Prime en Guerra komen voorbij. En het is allemaal hosted bij Atje. En Leroy dat vanavond dus encore Amsterdam in de Melkweg. En dan zijn er op het circuit en hier in Zandvoort ook heel veel leuke dingen te gebeuren. Of die zijn eigenlijk al aan de gang. Want het race is voorbij. Nou ja, het race is voorbij. De kwalificaties en uh, de rest wat ze allemaal op het circuit aan entertainment doen. Op het circuit dan. Dus uh, nu is het tijd voor de feestjes, de borreltjes en, uh, en de gezelligheid. En ook in Zandvoort is het natuurlijk mega feest. Want ja... 300.000 bezoekers in Zandvoort dit hele weekend. Die moet je natuurlijk een klein beetje lekker van maken. En dat is natuurlijk feest buiten, binnen, overal. Zie van Zandvoort terug naar de muziek, want daarvoor zit je aan je radio gekluisterd. Wat dacht je van Butch met No Worries. Oh, shut. Honey, let me tell you something. Now they call me an Aquarius. Now you know what that means? That means that no man in the world can let go of this Aquarius. You did where I'm coming from, Baby Aquarius. You did where I'm coming from, baby Aquarius.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 You did we are among my best squirrels You did we are among my best squirrels You did we are among my best You did we are best best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 See ya. ...in de Nightwalk, het raceweekend... ...van de Formule 1 hier in Zandvoort... ...hoorden Miracles en daarvoor horen we Mark Knight... ...Armand van der Helden met de Music Began To Play... ...en zo werd het even tijd... De nightclub 10. In elke zijn er erg populair in de clubs, op de festivals en uh, op de streams natuurlijk en op de radio. Deze week op 10 Idris Muhammad in de Walker and Rose remix van uh, Could Heaven Ever Be Like This en op 9 Steve Appleton en John Sumit met What A Life op 8 Marek Dawn en Izzy Bouzu met uh, Life. Op 7 Butch in de Toman remix van No Worries, heb je straks gehoord hè? Op 6 John Sumit in de David Pang mix van La Danza de David Pang Extended remix. Op 5, Interplanetary Criminal, met BOTA oftewel Baddest of Them All. Op 4, Sebastian uh, Drums en Havizi, een remix van Mark Knight met My Feelings for You. Op 3, Armand van Helden, met The Music Began to Play. Heb je zojuist gehoord, en Samen met Armand van Helden en Mark Knight. The Music Began to Play deze week op 3. Op 2, LF System met Afraid to Feel, deze week nog steeds op 1. Bob Sinclair, een remix van Fisher met World. Hold On. Samen met natuurlijk Steve Edwards, daar heb je al zoveel ik heb al door de muziek, wat dacht je van Jamie Jones en My Paradise in de Vintage Culture Extended Remix. Op, pole position, TVM van Zandvoort, race radio weekend van de Formule 1 hier in Zandvoort de Grand Prix van Nederland. Gaat Max Verstappen ons morgen weer blij maken met de nummer 1 positie of wordt die nummer 2? Misschien 3? Nee, we gaan uit van 1 hè. We gaan het morgenmiddag aan het eind van de dag allemaal meewaken. Het begint allemaal om 3 uur. En hier precies hebben we zo'n houden natuurlijk helemaal op de hoogte. Het ruilt en zeilt. En uh, we horen trouwens muziek van Moreno en Salato met Bring Me Up en daarvoor JB Jones met My Paradise. Zometeen nog misschien muziek van Dumb Dall. het lyrical maker. Maar eerst die wave met Punjabi. Ik zeg het zo Nadebreak, give me up to put it in a packet, a killer, a living demo, could I look at it? Give me up to put it in a killer, give me up to put it in na killer, a living